In Georgië heeft president Saakashvili de verkiezingsnederlaag van zijn partij Verenigde Nationale Beweging erkend. De UNM gaat in de oppositie, zei de president in een televisietoespraak. De uitslag van de parlementsverkiezingen heeft tot gevolg dat oppositieleider Ivanisvili premier zou worden onder Saakashvili. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Georgië. De miljardair Ivanisvili leidt het verbond van oppositiepartijen Georgische Droom... Na de sluiting van de stemlokalen eisten beide partijen meteen de overwinning op... maar de eerste uitslagen lieten al winst zien voor de oppositie. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan wordt definitief niet vervolgd... voor deelname aan de groepsverkrachting van een Belgisch escortmeisje. De krant Le Figaro meldde eerder al dat het onderzoek zou worden stopgezet. En nu heeft het Openbaar Ministerie in Frankrijk dat bevestigd. Correspondent Ron Linker. De prostituee heeft zelf nooit formeel een aanklacht ingediend. Bovendien heeft ze oproepen om te getuigen telkens genegeerd. En dus lijkt de aanklager maar één conclusie te hebben kunnen trekken... dat een rechtszaak tegen DSK op dit moment geen zin zou hebben. Stroos Gaan wordt nog wel verdacht van het onderhouden van een prostitutienetwerk. Hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen hij in New York werd opgepakt... op verdenking van verkrachting van een kamermeisje in een hotel. Ook die strafzaak werd geseponeerd. De politie in Hongkong heeft na de aanvaring tussen twee schepen... zes manningsleden gearresteerd van elk schip drie. Correspondent Marieke de Vries zijn gearresteerd op verdenking van het in gevaar brengen van mensenlevens op zee. Zo is de veerboot bijvoorbeeld doorgevaren naar de haven, na de botsing... ...zonder zich te bekommeren om de mensen in de feestboot. Maar de kapitein zei eerder al vandaag dat hij dat juist had gedaan uit angst om zelf ook te zinken. Maar zo werd tijdens de persconferentie gezegd... ...ze hadden ze op zijn minst reddingsboeien of reddingsvesten kunnen achterlaten. En de politiecommandant, ook aanwezig op die persconferentie, zei dat de radarbeelden nu onderzocht zullen worden... Uh, wat er precies gebeurd is en dat er misschien nog meer arrestaties zullen volgen. Het dodental is opgelopen naar 37 en er zijn ongeveer 100 gewonden. De schepen botsten gisteravond op elkaar in de buurt van het eiland Lama. Eén van de schepen zonk, de andere raakte licht beschadigd... en kon op eigen kracht naar de haven varen. Reddingsteams in boten en helikopters wisten zo'n 100 opvarenden te redden. Het weer dan nog, af en toe zon, maar ook kans op een enkele bui. Het is een graad of 17...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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Er zijn hier en daar in de media berichten dat het heel snel gaat. Finktio Dagblad schrijft erover, ook andere media berichten erover. En zo laat je zien dat meningsverschillen elkaar niet hoeven te verlammen. En dat gaat dus altijd met het nodige geven en nemen gepaard. Wij gaan ervan uit, nog steeds vanuit dezelfde positieve grondhouding van bij de start. Dan pakken we even de papieren erbij. Niet onbelangrijk. ...zekerheid dat we pas als we klaar zijn. Alexander Pechtel had u gisteren ook de indruk... ...dat het aan is tussen Rutte en Samson? Ja, dat, uh, dat patten wel van het scherm af. Grote liefde of gespeelde liefde, wat denkt u? In, uh, in Den Haag kennen we alleen verstandshuwelijken. Ja, en, en kunt u daar dan nog tussenkomen als derde? Eh... Uh, ja. Ja, dan laten we dan nu uit de symboliek van het huwelijk gaan. Uh, hey, <laughs> en, gewoon, en gewoon weer naar Kolen. Ja, het is toch de EO, hè? Oh, Zeker. Ja, dus dat huwelijk, dat hebben wij hoog, hè? Nee, ja, ja, ja. Maar niet met z'n drieën, Elsbeth. Oh, nee. De presentatoren van het Achter Journaal komen vaak bij ons in de huiskamer. Maar over wie ze zijn, weten we maar weinig. Daar brengt Babs Assink verandering in. Want ze heeft twaalf presentatoren van vroeger en nu geportretteerd voor een boek. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank je. Naast jou zit Eugenie Herlaar, presentator van het journaal in de jaren 60. Goedemiddag Ook u hartelijk welkom. Ja. We zitten hier bij de NOS. Komt u hier nog vaak? Een hoogst enkele keer. Soms wel eens met een rondleiding van mensen die het leuk vinden om naar het journaal te gaan. En dan ben ik de intermediair om het te regelen. U rijdt, leidt dan ook rond of dat niet? Nee, nee, nee, nee, nee, dat doen de anderen. Dan loop ik gewoon als uh, oude bekende mee. Het is al jaren een van de meest succesvolle Nederlandse band Raccoon... maar nog niet zo lang geleden ging het zo slecht met de band... dat zanger Bart van der Weijden een bijbaantje had als vuilnisman. Bart van der Weijden, doe je dat nog wel eens, werk als vuilnisman? Uh, uitsluitend thuis. Uitsluitend. Je zet de kliko aan de, de aan de weg. Inderdaad, ja. okay. En Eugène de Koek kok, jij hebt een boek geschreven over Raccoon... en daarover praten we straks met jullie beiden. Ook aan tafel historicus Wim Berklaar. Wim, goedemiddag, hartelijk welkom. Binnenkort krijgt iedere politieagent een stroomstootwapen. En jij vertelt ons straks welke wapens agenten vroeger hadden. En wilt u reageren, ga dan naar de website Dit is de dag. Nu of reageer op Twitter via de hashtag DIDD. Alexander Pechtold, leider van D66. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Uh, nog steeds blij met de verkiezingswinst, uh, twee zetels. Als ik vanochtend hadden we een fractievergadering... en uh, waren we de nieuwe kamers aan het verdelen... en uh, nieuw personeel hebben we vacatures voor geopend. Nou, dat, is, uh, dat geeft een goed gevoel. Ja. Uh, nog steeds. Dan wordt u wakker en denkt u, yes, twee erbij. Ja, zeker toen je in die laatste weken van die spannende verkiezingsstrijd... zag dat onze directe electorale buren, VVD en P A, nou, in één maand tijd, ik denk, 30 zetels... Wonnen, was het voor D66 best even spannend? Uh, uh, hoe loopt dat met ons af? En ik ben heel blij dat we nu niet alleen een partij hebben, maar ook een achterban. De leden stromen nog steeds toe. Ja. Dus uh, dat doet ons goed. Ja. Ik vraag het een beetje, ik hoorde u gistermiddag op deze zender. Uh, in gesprek met Lucelle Carassel onder andere. En aan het eind zei u toen van. Ja, het is wel een beetje raar. Want Samson die zei net dat hij nu verantwoordelijk is voor de begroting. Terwijl ik dacht dat ik dat was. Ja, er zijn nu vele vaders, die vaders. <laughs> maar bent u al gewend aan de gedachte dat u het niet meer bent? Nou, D66 heeft in juni uh, met andere partijen de verantwoordelijkheid genomen om de begroting voor 2013 niet uit de pas te laten lopen. Daar heeft Nederland veel aan gehad. Daardoor betalen we lagere rente, zoals minister de Jager keer op keer ook uh, herhaalt. Uh, houden we ons aan afspraken, hebben we voor een deel ook duidelijkheid. Ja, uh, maar gegeven. het is voorbij. Nou ja, in, in zoverre dat ik gisteren Samson dat hoorde zeggen en dacht ja, neem je dan de hele verantwoordelijkheid... ook voor zaken waar je zo tegen de hoop hebt gelopen... als de BTW, de nullijn van de ambtenaren, pijnlijke maatregelen... maar die, waar hij in juni nog vlak voor de verkiezingen stevig tegen de keer ging. Ja. En nu lijkt hij zich erbij neer te leggen. Ja, u weet dat nog niet zeker, u vermoedt dat. Nou, ik vermoed, want als je een deelakkoord sluit en je laat de vier punten waarom je in juni niet wilde mee onderhandelen, allemaal ongemoeid. Hè. De 3%, hij vond dat we daar een sprintje trokten. Uh, de BTW-verhoging naar 21%, hij vond dat we mensen daar in hun portemonnee pakten. Uh, de nullijn voor ambtenaren, dat was een vervelende maatregel. Maar ook daarvan zei hij toen dat hij dat niet zou steunen. Ja. En de AOW-leeftijd, daar liep hij ook tegen het te hoofd. En sterker nog, hij heeft dat niet alleen dat plan overgenomen, maar hij versneld, zelfs nu met de VVD, de AOW-leeftijd. Dus ja, die verbazing, vind ik, mag ik toch nou, wel verwoorden. Maar valt er wel oppositie te voeren tegen zo'n enorm gevoel van optimisme wat de beide heren uit, uitstralen? Want ja, u heeft inhoudelijk natuurlijk inderdaad allerlei punten in te brengen, maar het lijkt wel alsof dat allemaal een beetje van, van hen beiden afglijdt. Oh, maar dat is ook helemaal niet erg. Ik kan me nog herinneren het enthousiasme toen in juni bij dat vijfpartijenakkoord eh, als er in Den Haag gepresteerd wordt, en of je het nou eens bent met die keuze of niet, dan vind ik ook best dat we met z'n allen opgelucht mogen ademhalen dat wat gebeurt. Uh, dus houden ze... u ook opgelucht adem, of was u toch niet een klein beetje ja. teleurgesteld dat u niet in tafel zit? Nou, dat ze die langsvuurboete hebben afgeschaft. <tus> daar ben ik heel blij mee. Dat ze zich houden aan de begrotingstekort van 3%. Sterker nog, dat we daar op 2,7% nu zitten. Dat is goed voor onze financiën. Daar ben ik heel erg blij mee. Uh, wat ik jammer vind, uh, dat staat er natuurlijk tegenover... is dat het alleen maar lastenverzwaring is en dat is slecht voor de economie. Maar ja. dat, uh, we hebben nu allemaal een beetje een rare rol. De een onderhandelt, de andere is al uh, oppositie... de ander zit er een beetje tussenin. Dus dat is ook spannend voor het debat vanmiddag. Ja. De vraag is natuurlijk wel, wat gaat u in de Eerste Kamer doen met dit pakket? Gaat u het daar steunen? Want daar hebben ze geen meerderheid, hè, VVD en CDA. Dat is niet aan mij. Vanochtend was Roger van Bokstel... onze fractievoorzitter in de Eerste Kamer... ook bij ons fractieoverleg aanwezig. En daar is dat praat... altijd zo? Ja, daar praten we ook altijd over. We hebben goede contact met de Europese fractie... met de Eerste Kamerfractie. En uh, we hebben daar natuurlijk wel de eerste keer eens gesproken... over hoe gaan we dat nou dadelijk doen. En? Ja, daar, daar, daar gaan we per keer op, uh, op, op, op beslissen. En deze keer? Dat, dat hangt er vanaf hoe die voorstellen die AOW voorstellen. Dat is exact uh, volgens het programma van D66. Dus dat zullen we gewoon gaan steunen. Maar meneer Pechtold, mag, mag ik, mag ik uh, u we vragen? Hier. Heeft u geen overwinningsnederlaag geleden? Ik bedoel dit. U, uw inzet was eigenlijk, ik wil een soort middencoalitie. Dus dat was pvda uh, VVD D66, maar misschien nog CDA erbij. Nu bent u, nu bent u uh, met uw coalitie is er, zonder u... Wat moet u nou een oppositie voeren? Gaat ja, dat... het allemaal om die punten of komma's? Want eigenlijk is dit toch een kans nee, over de winst. Dat, dat zou kunnen, maar dat hangt van de inhoud af. Dat zijn niet de poppetjes, dat, uh, dat is dadelijk de inhoud. De kans dat als uh, VVD en, en, en PvdA eens worden... dat op veel terreinen, uh, van medisch-ethisch... tot en met hoe men aankijkt richting buitenland in Europa... dat dat, dat groot in lijn zal zijn zoals D66 dat ziet. Dat is prima, maar dat is ook helemaal niet erg. Ik, ik ik zit constructief in mijn, in, in mijn vak. Uh, je zit niet in de oppositie om overal tegen te zijn. Ik kan me herinneren 1989, toen werd D66 door kok en lubbers uh, niet betrokken bij een regering. En Van Mierlo heeft toen gezegd: ik voer oppositie voor het kabinet. Uh, en, en dat gaat u ook doen. Dat zou best kunnen als de inhoud goed is. Ik, overigens, als we de, die parallel helemaal doortrekken... D66 had toen twaalf zetels en ging de verkiezingen daarna naar 24. Ja, en dan bent u misschien wel weer nodig. De, de vraag is een beetje of u misschien nog heimwee gaat krijgen... naar de vorige coalitie. Toen had u af en toe echt nog iets in de melk te brokkelen. Ja, u, u, u, u zit het nu allemaal zo zwart-wit. D66 pakt kansen als die er zijn, agendeert graag onderwerpen. Ik ben er nog steeds ongelooflijk trots op dat toen in 2007... wij met die verhoging van de AOW-leeftijd kwamen, wat we nodig vonden... omdat we zagen dat er maatschappelijk en op de arbeidsmarkt... iets aan het veranderen was. Uh, dat we toen dachten, wanneer krijgen we dit eindelijk voor elkaar? Dat vorig jaar nog de stand van zaken was... dat CDA, VVD en PvdA dat wilden uitstellen tot 2010. Mm -hmm. En dat nu per 1 januari, op een geleidelijke wijze... Uh, maar wel voor iedereen duidelijk en voor alle generaties duidelijk... het gaat gebeuren. Daarvoor zit ik in de politiek. Ja. En als zoiets lukt, uh, of dat nou vanuit oppositie, coalitie... of in dit geval was het vanuit een interim vijfpartijenakkoord... daarvoor zit ik hier. Het gaat niet om u, het gaat om het land... Uh, dat is wel heel zwaar geformuleerd. Maar <tie> het, het gaat mij uiteindelijk uh, om, om de bal en niet om de man. Ja, maar meneer Pechtot, elke partij wil toch ook gewoon deelnemen aan de regering? Zeker. En ik had hele, hele goede mensen klaarstaan. En ik had ook, ja, wie uh, had u klaarstaan? Uh, uh, dat, daar kunt u van alles bij bedenken. Terwijl ik het zei, dacht ik al, oh, dat wordt een rolvraag. <tie> ik dacht <dat> ook. <tie> nou ja, daarom laat ik hem als teasertje dan <tie> boven de markt hangen. En die had ik graag gepresenteerd op het moment dat dat aan de orde was. Maar. U had echt wel mensen benaderd en gezegd... Joh, als wij gaan regeren, ben je dan nou beschikbaar? Zeker, natuurlijk. Iedere partijleider doet er goed aan... om van tevoren met mensen af te stemmen. Of zij voor dit ambt, wat niet door iedereen wordt gezien... als het meest begeerlijke, uh, daar doe je altijd goed aan om te praten. Meneer, Inhoi Meneer, Meneer kan. Nou, nee, laat ik nou eens heel verrassend zeggen... Dat, waar je bijvoorbeeld, ik ook veel aandacht van de zomer aan heb besteed... is om te kijken, hebben we ook genoeg man-vrouw verhouding? Want mannen zijn er altijd wel te vinden bij partijen. Maar wil je goede vrouwen zover krijgen, dan moet je soms uh, ze... En is dat gelukt? Ja, dat was gelukt. Wie was het? Dat ga ik u dus niet zeggen. Ja, ja. En ging, en ging, u, maar, maar, ging u zelf in de Kamer blijven of ging u ook in dat kabinet? De kans was groot, maar dat heb ik ook netjes gezegd tijdens de verkiezingen... dat ik in de Kamer zou blijven. Omdat ik denk dat uh, bij welk kabinet er ook zit... Het, uh, en dat zie je nu ook toch langzamerhand wel steeds vaker... dat de rol van de fractievoorzitters heel belangrijk is. Je hebt uh, in, in, in toch het stevige debat wat wij op dit moment vaak hebben... heb je ook uh, het, het belang van de fractie en de partij moet goed uh, verwoord worden. Uh, Pia Dijkstra wordt hier aangewezen door Wim Berkelaar. Die heeft een boekje hier liggen, dat gaan we straks over praten. Er staat een foto van Pia op. Ja. Was zij beschikbaar voor het kabinet? Uh, 23.000 leden en ze stromen nog steeds toe. Dus uh, laten ja, we. De degene... staatssecretaris van Volksgezondheid. Nou, kijk. Laten we nou even. Want u bent alweer met de poppetjes. Ze zijn, u begon erover, uh, Ze zijn een week. Ja, ik geef het helemaal. Uh, mea culpa, mea maxima culpa. Maar zij zijn er uh, nu een week aan het onderhandelen. Eh. Uh, als ze eruit komen, zullen we het op de inhoud bekijken. Ja. Maar laten we nou ook weer even niet doen alsof ze er al uit zijn. Nee. Dit is een deelakkoord wat over 2,2 miljard gaat. Het vijfpartijenakkoord was 12,5 miljard. Uh, dat konden we ook sluiten. Maar het totaal waarin nog een 14, 15 miljard zou moeten worden omgebogen... ik moet nog zien dat dat tussen die twee partijen lukt. Nog even over dit akkoord, een paar uh, uh, thema's daaruit. Forense tax wordt afgeschaft, er komt een assurantiebelasting voor terug. Je hoeft niet meer te betalen als je in en weer rijdt... maar je moet wel betalen als je verzekerd bent. Ja. Is dat vooruitgang netto? Nee, want het betekent dat onze lastendruk omhoog gaat. Uh, en wat ook slecht is, dat het... Uh, maar dat uh, geldt toch, of je het nou in de file betaalt? of. Uh, de nee, voor het, totaalpakket, voor het totaalpakket is de lastenverzwaring 400 miljoen extra. Dus dat gaan we allemaal merken. En dat is jammer. Omdat, uh, maar wat ik eigenlijk belangrijker vind dan het geld... is dat uh, men niks doet aan uh, de duurzaamheidskant van deze maatregelen. Want die verrenten tax zouden ook toe kunnen leiden... dat mensen dichter in de, werk, in de buurt van hun werk gaan wonen... Dat had, als daar tenminste huizen te koop zijn. Juist, dat had samen met ander beleid uh, geleid tot minder files. En dit betekent dus nu 10% extra files. En men heeft ook nog, want alle kleine lettertjes, die hebben de heren op de persconferentie vergeten te vertellen. Maar er was nog een in het vijfpartijakkoord, was nog een impuls van 150 miljard ruim voor duurzaamheid. En die heeft men ook geschrapt. En dat valt me van de PvdA zwaar tegen. Ja, miljoen. U zei miljard, geloof ik. Miljard. Nee, 105, eh, 155 miljoen. Excuus, ja. ja. ja, ja. Uh, en dan hebben we nog die langstudeerboete. Die, uh, die gaat eruit. En daar er komt waarschijnlijk een sociaal leenstelsel voor terug. Is dat vooruitgang? Nou, voor terug. Het zijn twee volstrekt andere dingen. Ik vind het goed dat die uh, langstudeerboete sneuvelt. Daar waren wij tegen. En dat zullen we dus ook steunen. Als terwijl terwijl dat... ik het wel een logische gedachte vond. Als je er heel lang over doet, nou, dan betaal je toch wat meer. Ja, kijk, luie studenten pakken we aan. Je ziet nu bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht. Die is daar nu ook, uh, wat mij betreft, op een frisse manier over aan het nadenken. Hoe zorgen we dat studenten ook een studie kiezen die ze ook af gaan maken en dat ook binnen een bepaalde tijd gaan doen. Uh, en hoe doen ze dat? Daar in Utrecht? Door bijvoorbeeld aan de poort al gesprekken te hebben. Prestatiegesprekken? Uh, ja, dan moet je een brief schrijven waarom je eigenlijk die studie wil doen. En dan heb je daar vervolgens een brief over die motivatie en wat blijkt nou, zonder dat die universiteit kan dwingen. Uh, komen studenten dan eigenlijk tot een zelfinzicht van... ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, dit is misschien niet ja. de beste studie voor ja. mij. En ik ja. vind dat heel belangrijk. Helpt dat, Ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat de politiek hier toch een beetje uh, angstvallig is. Ik zou zeggen, ga gewoon ook eens uh, selecterende poort. Maar dan ook echt selecteren in de poort. Ik zie zoveel studenten bij ons op de universiteit... Nou, die kunnen soms niet eens uh, fatsoenlijk Nederlands schrijven. Ja, van, nee, maar ja Maar moet je daar ook niet iets aan doen? Durf je als politiek daar ook iets aan te doen? Zeker, maar ik zou de vrijheid van hè, het, het, het volgen van een academische studie... toch wel hoog willen houden. En daarom, voordat we nou allemaal van dit soort noodmaatregelen nemen... als, als uh, dat we er quota of wat, wat dan ook op instellen... vind ik zo'n motivatiegesprek. Uh, en dat blijkt ook. Want dat verplicht de universiteit zich dan ook wel toe. Dat je dan natuurlijk ook in zo'n eerste jaar dan ook studenten uh, geregeld... met decanen en, en, en, en studiebegeleiders blijft vragen... Of of de, of de match nog goed is. En als het niet is, hebben ze ook zichzelf een plicht gegeven om. Door te verwijzen naar een studie die bijvoorbeeld wel zou passen. Nou, op die manier is een lang studieboete wat toch meer een soort straf is op studeren, niet nodig. En ja. het sociaal leenstelsel waar u het zojuist mee in uh, relatie bracht, ja. is iets heel anders. Daar maar gaat... dat, komt, dat komt niet, wat u betreft? Dat sociaal leenstelsel vind ik heel belangrijk, ja, dat we dat gaan doen. Uh, tot nu toe geven maar, we... Moet we je, op... je toch gaan betalen thuis? Voor mijn kinderen, ja, ja daar ben ik ja. ook bang voor. Als ze nou, tenminste ja. gaan studeren, dat weten ik Zeker, we nog niet. maar de heer van der Brink heeft natuurlijk net als ik dat thuis heb gedaan, uh, voor ieder kind een spaarrekening ja, dat geopend wel. Ja. en vanaf gewoon de geboorte daar samen met opa's, oma's. En, ja. en Hoe weet u dat? <lacht> ik, ik, ik, ik vermoed bij u een goed vaderschap. <lacht> Mooi. Ja, nou kan er geen enkele kritische vraag meer komen natuurlijk. Ja, nou wel. Nog eentje toch. U, u zegt, ik vind die forensentax vond ik beter dan die assurantiebelasting. Heeft u ook met Van Boxel afgesproken dat u dat dan niet gaat steunen in de Eerste Kamer? Nou, uh, die, die, die assurantiebelasting, uh, het is natuurlijk heel wat anders. Het, ja, het, het is allebei geld. Hè? Het een dekt uh, het probleem wat ze gemaakt hebben... door een gat te schieten in het vijfpartijakkoord. Maar dat wil niet zeggen dat, dat het daarmee vergelijkbare grootheden zijn. Ik, wij waren als D66 ook voor een assurantiebelasting... alleen in een totaalpakket al lasten. En niet alsnog eens een keer extra. Dus ik vind het een, een redelijk fantasieloze maatregel. Gaat u niet steunen in de Eerste Kamer? Dat gaan we allemaal... Kijk, als ik nu al mijn kaarten al weggeef... en ik heb de... De senatoren van D66, dat zijn allemaal zelfdenkende, vrijdenkende ja, maar ze Zeker, maar ik heb ze niet aan een touwtje. En dat heeft ook de heer Buma niet. En als deze coalitie doorgaat, dan kiezen ze er bewust voor... om geen meerderheid in de Eerste Kamer te hebben. En daarmee maken ze het voor zichzelf spannend. Laat ik het daarbij houden. Ja, maar u hoopt, dieke nog, dat ze bij u langskomen misschien? Ik, ik, ik, ik zie de heren, daar begonnen we mee, eh, innig eh, bevriend op dit moment onderhandelen. Dat is goed voor de sfeer. Ik denk ook dat heel veel mensen zitten te wachten op een daadkrachtig kabinet. En dat gaan wij dadelijk gewoon op de inhoud van een echt akkoord. En niet dit deelakkoord. Daar gaan we het op beoordelen. En nou gaan we stemmen voor uw geld, toch? Ik, ik ga zo dadelijk ja, het, het vragenuurtje loopt. En dan gaan we stemmen. En dan hebben we de regeling. Want dan moeten we nog vaststellen of we vanmiddag het debat hebben. En en U hoop, hoopt ik hoop dat, hè? Nou, ik, ik heb al gehoord dat VVD en P vandaag niet gaan blokkeren... en eh, CDA, en 60 GroenLinks gaat aanvragen. Dus wij zullen vanmiddag dat debat hebben met de heer Kamp en de heer Bos. En dan zullen we van ze vernemen hoe ver ze inmiddels zijn. Misschien dat we ook nog even bij het beleefdheidsbezoekje kunnen stilstaan. Oh, ja. Vindt u natuurlijk ook leuk. Heel veel plezier vanmiddag. Graag gedaan. Wij gaan naar luisteren. Muziek van Raccoon. Bart van der Weijden die mag naar de microfoon lopen. Want oh. jullie gaan een, een nummer voor ons laten horen live hier. Little Down. We gaan graag naar je luisteren. Wie heb je bij je? Uh, degene die eigenlijk aan tafel zou moeten zitten... omdat hij ongeveer 25 keer intelligenter ik, uh, is dan ik ooit zal zijn. Maar <laughs> dan we het om. Uh, wil nu weten. Uh, Dennis Huigen. Okay. Uh, medesongwriter Mede-songwriter uh, van Koen. Ga je I've got myself everything I need. Peace of heart, unmoan to feet. Life might bring me more than what I need A win or a losing street I've got myself everything real soon I came looking far away to sail the moon Pick life up or shoot it down high noon Well, it's just what you choose Still I am a little down I'm down on the upside A little up Well, I'm up on the downside But I know what you need We'll grow wise when we're old And I hope you know what we need Please teach the children what they need To be taught Ooh, To be taught And they say being young is wasted on the youth well, They'll never find a book that holds the truth So you keep yourself away from higher notes And this is as low as we can go While we're a little down We're down on the upside, a little up We're up on the downside, but I know what we need We'll grow wise when we're old And I hope you know what I need So please teach the children what they need Need to be taught The little down van Raccoon. Bij ons aan tafel zitten vanmiddag oud lezer Eugenie Herlaar... en oud verslaggever Babs Assink... Bart van der Weijden van de band Raccoon... en Eugène de Kok, auteur van een boek over de band... en historicus Wim Berkelaar. Ja, we gaan verder praten over dat boek over Raccoon. Laten we eerst nog even luisteren. We hoorden net al één nummer naar een compilatie van een aantal van jullie hits. Oké. Okay. Got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the saints. I can't laugh about it. Oh, every day I love you. Ja, Bart van der Weijden, jullie muziek wordt ook op deze zender regelmatig gedraaid. Heb je een, een lievelingsnummer of doe ik dan een hele moeilijke, is dat een hele moeilijke vraag? Nou ja, alles wat wij doen, dat doen we met het hart. Dus in principe zijn alle, alle oh, nummers die we goed. maken en die op een plaat komen... dat zijn lievelingsnummers van ons. Yeah. Voor mij persoonlijk is um, Toeken Hit... Een, een grote hit die jullie niet in de compilatie hebben gezet... Ja. Uh, is ja. een van mijn favorieten en... Um, uh, you Better Be Kind, oftewel Where the Streets Are Paved with Chewing Gum and Beer. Dat is een van mijn persoonlijke favorieten, maar dat is nooit een single geweest. Nee. Jij de Kok, jij had, uh, je hebt dat boek geschreven, een dik boek over Raccoon. Alles ja. voor het liedje heet dat. Jij had in dezelfde band kunnen zitten hè, als Bart. Wat, wat, Vertel eens even, hoe is dat gegaan? Dat uh, oh, zat um, hij Dat zat hier <laughs> ooit, ja. Maar er is iets, iets, iets gebeurd. Nee, ik heb uh, bij Bart en uh, Dennis uh, in de band voor Raccoon um, gedrumd. Iets andere muziek dan Raccoon. Iets harder. Ja. En uh, die twee jongens waren dat eigenlijk um, beu. En toen besloten ze te stoppen. Wat, wat voor muziek was het dan? <laughs> Misschien is hard rock. Hard rock. Ja, een soort of zo. Nee, <laughs> soort <Zwarter>, of, <laughs> of niet. Nog wel wat harder zelfs. Ja. Een beetje emo-core. Uh, Angry Young Men. Die, uh, die, uh, die, uh, die boze... Um, boze teksten schreeuwen uh, met beukmuziek, harde drum en uh, nou, uh, overstuurde bas en <laughs> ja. overstuurde gitaar en uh, muren waar je achter kunt verstoppen. Eigenlijk. Maar Eugène, jij, jij voelde je daar helemaal fijn in die band, maar de, wat gebeurde er toen? Um, nou, ik stond in een uh, oefenruimte met de bassist. Um, en um, die twee jongens kwamen niet opdagen, wat <laughs> oh, in Dennis. En toen uh, besloot uh, de bassist maar eens te bellen waar ze bleven. Ja. En uh, ja, toen kreeg hij uh, de mededeling te horen dat die uh, jongens eruit waren gestapt. Dat ze ermee wilden stoppen. Nou, maar, maar dan moest je, op die manier moest je erachter komen. Ja, wij zijn een ja. uh, hele onbehoorlijke jongen. <lacht> ja, en, eigenlijk wel. En als ja. dank schrijf je nu een prachtig boek over. Ja, wat is ja dat het is een beetje vreemd hè? Ja, ja. Want het is, uh, jullie hebben geen ruzie gekregen toen. Of heeft ik... het tot een tijdelijke verwijdering geleid misschien? Mm, nou, ik, uh, ik heb het even moeten verwerken. Oh. <lacht> <lacht> Echt uh, ruzie heb ik nooit met uh, hun gehad. En um, ja, ik we zijn eigenlijk altijd vrienden gebleven. En ik ben ze natuurlijk uh, blijven volgen in die 15 jaar. <lacht> en toen moest er uh, een boek komen. Ja, ja, ja want Bart, <lacht> was jij, was, zat jij er meteen op te wachten dat er een boek over jullie zou verschijnen? Nou nee, zeker niet. De eerste keer dat, er, dat de aanvraag kwam was denk ik een jaar of drie geleden. Iets. En um, toen was deze, deze laatste plaat, liever was nog geen feit. En toen voelde het een beetje als dood en begraven zijn en een... En dan uh, ook nog een boek. Uh, een na de maaltijd nog een boek over jezelf. Uh, nee, dat voelde helemaal niet goed. Nee, dat hoefde voor mij niet. Nee, dus toen zei je nee, maar toen zei we nee, ja. En toen kwam Eugène weer een paar keer, geloof ik. En waarom zei je op een gegeven moment Ja, Nou, wel? Eugène kwam uh, niet, niet echt. Eugène nee. zat een beetje in het midden. Okay, maar of de uitgever wilde graag okay. een boek uh, uitbrengen over Raccoon. Maar die bleef op jou druk uitoefenen om ze zover te krijgen, waarschijnlijk. Wat heb je gedaan de... om ze het over te halen? Nou, ze hebben het eigenlijk zelf gedaan. Een uh, hele goede plaat afgeleverd, een vijfde, uh, uh, ja. met heel veel succes. Ja. En toen... Toen wilden we wel ineens. Hmm. Toen dachten we, hey, hé, zie je wel, we uh. zijn nog niet dood in begraafd. <laughs> we kunnen best ook wel een mooi boek uitbrengen. Ja, ja, ja. En vind je het ook echt een mooie plaat? Of denk je, dat, met mij erbij was het echt mooi geweest? Nee, nee, nee, ik ben echt een slechtere drummer dan uh, Paul. die okay. nu in, uh, in Nee, ik had het niet zo in kunnen drummen. Nee. Maar Bart, dat betekent dus, als je zo'n boek uh, dan, dan wil, zo'n schrijver zoals Agène, die wil alles van je weten. Voel je je ook vrij om alles te vertellen? Eugene is een goede vriend. Ja? Eugène was altijd al een goede ja, vriend. Ja, maar dat is ook nou een steeds. risico. Want dan weet hij misschien meer dan een andere schrijver zou weten. Ja, maar je, je geeft uh, zoveel informatie alleen uit handen aan iemand die je echt 100% vertrouwt. En, uh, en dat doen we. Ja, Eugène, met Eus. ja, heb je ook dingen weggelaten? Ik heb niet echt uh, dingen weggelaten. Wij wel, hoor. Ja. Ik nee, Heb toch een soort selectie toegepast. Wat dan? Ja, precies. Het zijn van die dingen die juist uh, weg zijn gebleven... omdat niemand die hoeft te weten. Die zitten prima in de krochten van mijn eigen gedachten. En uh, die komen er niet aan. Daar wil ik ze graag houden. Nee. Ja. We, weet je ook niet wat van leven jullie leiden? Kijk, niet iets zoals Lou Reed of Keith Richards van Sex, Drugs en and Rock'n'Roll? And zo ze zijn, langs de weg? Ze zijn heel netjes, volgens mij. Ja, ja we zijn hele, allemaal, okay. uh, allemaal hele brave vaders. Volgens mij had de uitgever uh, uh, het aantal keren... dat er seks en drugs in het uh, boek voorkwam geteld en dat was vier keer drugs en drie ah, okay. keer seks. Het is een heel dik boek. was nog niet eens een relatie tot die jongens. <laughs> ja. Maar betekent dat het dat het dan ook saai is als jij over zo'n band te schrijven? Nee, het is helemaal niet saai, want um, ik denk dat het verhaal van hun band... Uh, uh, um, ja, heel boeiend is. Ze hebben op straat gestaan, ze hebben alles meegemaakt... Uh, Hoge pieken, grote, diepe dalen. Ja. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen naar ja. het nog wel wat over vertellen. Want Bart, jullie hebben in Nederland heel veel hits. Uh, internationaal, hoe gaat het daarmee eigenlijk, met Raccoon? Nou, tentje aan de grond, een aan de grond, sommige landen. <laughs> de grond. Ja, nee, ja, weet je, dat, Wij zijn nu al 15 jaar lang zijn we aan het, uh, aan het risken. Dat wil zeggen bij ons niet dat gaat niet om landen bij ons, maar echt om dorpjes. <laughs> en, Van uh, overal. Langs we, de juist, we hebben dus eerst Nederland hebben we geriskt. Als je dat risico <laughs> mag. Noemen. En daar hebben we 15 jaar over gedaan. En, ja. uh, en nu zijn we waar we zijn. En we zijn bezig in België. En uh, we worden daar bene op de radio gedraaid. Maar ik weet niet hoe lang het is geleden voor de Nederlandse band. Maar we zijn er best wel content mee. Duitsland gaat goed. Um, Polen we hebben we daar echt op een belachelijk groot festival gestaan. En in de duurste nachtclubs hebben we daar zo ja. vertoefd. Maar je 6000 voor, seks, voren, voor een, zijn een, voren. een Klein beetje, ja, ja klein beetje. Ja. Een stoere, stoere verhaal. We durfden de meiden niet aan te kijken, die er werkte trouwens. Maar ja. Dat, ja. Dat, uh, dat is een heel ander verhaal. Hey, en de grote oversteek naar uh, Amerika? Golden Earring deed dat toen met Raiden Love. Ja, we hebben, nou, hebben een, een maand getoerd in, uh, in Amerika samen met de Lemonheads. Uh, we zijn van, uh, van west naar oost gegaan. En uh, dat was echt een te gekke tijd. We zijn van. Uh, van onze teenslippertjes zijn we naar hele dikke schoenen en winterjassen gegaan. En uh, we hebben supermooie dingen meegemaakt. Maar ik vind het te ver weg. Als zouden ze komen, dan... <lacht> goed, ik zou niet willen, ja. joh. Ik, ik, ik, ik wil lekker uh, om de hoek. Geef Duitsland maar. 81 miljoen mensen. Geef mij 1% en, en ik klap je mijn handjes. Goed, na het nieuws van half drie. Gaan we verder praten met Bart van der Weijden en Agenda Kok over een dieptepunt in de geschiedenis van Raccoon. We krijgen ook nog een live optreden. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zandam staat tussen afrit Avenhoorn en Purmerend-Zuid. Drie kilometer file na een ongeluk. Bij Purmerend-Zuid is de linkerreis ook afgesloten. En op de A20 richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Bij Vlaardingen daar staat het twee kilometer file. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken ook weer open. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met vandaag aan volle tafel. Want hier zitten oud-journaallezer Eugenie Herlaar en oud verslaggever Babs Assink. Bart van der Weijden van de band Raccoon en de Kok, auteur van een boek over de band. En historicus Wim Berkelaar. U kunt reageren via Twitter, gebruik dan de hashtag DDD. Of ga naar onze website, dag.nu. Part van de 15 jaar geschiedenis, allemaal mooi opgeschreven in het boek van Eugène de Kok. Daar staat ook het verhaal in van toen het heel slecht ging met Raccoon, toen jullie ontslagen werden door Sony. Ja, maar ik vind slecht nogal een relatief begrip. Ik bedoel, Want? Wij woonden in een, uh, in een hele grote antikraakloods via HOD in Woerden. We hadden meer ruimte dan, uh, dan de koningin. En uh, we moesten skateboarden had... naar de wc bij wijze van spreken. Omdat je alles had... gewoon te <laughs> laat kwam. <laughs> maar dus dat was niet dus slecht. Ja. Niemand meer die jullie CD's wilde uitgeven. Dat was toch wel een beetje een probleem, toch? Nou, we werden gedropt door Sony in die tijd. Dat klopt, ja. En um, dat is eigenlijk onze redding geweest. Ik moet heel bot zijn, gelijk. Heel kort, bedoel ik. Ja. Want um, toen konden we het zelf gaan doen in eigen beheer. En dat betekent dat je heel veel meer centjes overhoudt. En het lukte. Hmm. Maar je moest, dat is gewoon te gek. Ja, nee, dat prachtig. Maar je ja. moest ook wel even nog erbij werken als vuilnisman. Ja, dat, dat vind ik heel romantisch, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Ja. Uh, <laughs> ik, ik denk er nog uh, nog Je uh, no, worden vrouwen harder geraakt, Bart. <laughs> de je <ruisraas, laughs> maar hier worden vrouwen harder geraakt. <laughs> vrouw vooral in de zomer. Er ja. zijn mensen die heel blij dat er langs kwamen. Nee, maar komen. Dat, klink, dat klinkt toch wel een beetje als van dat, je, nou ja, dat het niet makkelijk was. Dat je alles moest doen om aan geld te komen. Hoe kwam je achter die vuilniswagen terecht? Nou, ik, ik zou niet eens wat anders willen doen dan uh, op dat moment. Ik wilde graag een, uh, een job hebben waar ik niet veel bij na hoefde te denken. Waar ik mijn lichaam bij kon gebruiken. Fysiek dan. Mm -hmm. En um, hoe gebruik jij je lichaam dan mentaal? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ik ik wil ook wel even vet gotcha. gaan hoor. <lacht> ja, nee. ja, ik, ik wilde gewoon inderdaad gewoon bezig. Ik, wild, ik was de zingende vuilnisman. Je zong heel hard en je las in de pauze las je Science Fiction boeken. En Fantasies. Ja. ja, dat vonden je collega's allemaal een beetje merkwaardig. Ja, sowieso dat het las zo raar natuurlijk. Als ja. jij ja. de kok, wat Bart zegt, het is onze redding geweest, is dat ook, als jij er zo van buitenaf naar kijkt, is dat ook zo? Uiteindelijk is het wel uh, hun redding uh, geweest. Maar ik denk niet dat iedereen er op dat moment uh, hetzelfde in stond. Uh, nee, dat klopt. Als Bart? Nee, nee ik, ik, ik, ik was een beetje, beetje kortzichtig. Of ik eigenlijk zag ik helemaal niks. Ik dacht alleen maar aan morgen. Jij ja, dacht echt dat, je bleef dat de band zou blijven bestaan? Heilige overtuiging, ja. ja een uh, demo in mijn kontzak. Maar sorry. huis. Uh, ja. ja, want als jij nee. waren ook leden van de band die dachten: dit is het einde. Nou, of dit het uh, einde was, weet ik niet of ze dat dachten. Maar uh, die maakten zich wel uh, meer. Uh, en die uh, zagen wel meer uh, beren op de weg dan dat Bart uh, op dat moment... Uh, is Bart een uh, beetje zegt... de optimist van Raccoon? Mm, nou, misschien was hij wel het meest naïeve toen. Optimistisch ja, ja, en naïviteit. tijd. Het is grenzen wel. Ja, maar. Bij elkaar. Misschien ja. ja. ja. overlappen ze ook wel. Want, want hoe, hoe zijn jullie dan... Hebben jullie daarna wat je zei, dat was goed, want konden we ons eigen ding doen. Maar hoe, hoe, is, hoe is het gelukt om daar weer uit te komen? En dan toch weer nieuwe cd's te gaan maken? Uh, door het rotsvaste vertrouwen van Arend van der Zee en uh, Michel Schoots. En wie zijn dat? Uh, Michel Schoots was, uh, de, is uh, een producer slash songwriter. Um, en de ex-drummer van de, van, de van de urban dance squad. Mm -hmm. Magic Stick, zoals we hem vroeger noemden. Um, hij heeft onze, onze eerste plaat geproduceerd. En dus ook Another Day, onze derde. En onze vierde. Mm -hmm. En um, onze vijfde heeft hij heeft ook mee geholpen. Ja. En die bleven jullie geloven? En die bleef heilig in ons geloven. En we hebben hem eigenlijk pas betaald op het moment dat we weer geld gingen verdienen, want we hebben overal geld van de aangeschraafd ja, van die leden. van iedereen geld, hè? Ja, we hadden He niks. Heeft iedereen wel... het ook teruggekregen, vroeg ik me af? Ja, dubbel en dwars, met een mooie gouden plaat en daarna ook nog een platina plaat erbij, dus ah, okay. uh, ja hoor. Het was de moeite waard. Eugène, bleef jij er eigenlijk in geloven? Want jij was natuurlijk redelijk dicht bij die band al die jaren. Dacht jij altijd van dit gaat lukken of had je het idee van op een gegeven moment misschien is het toch wel voorbij nu? Juist. Ja, <laughs> <laughs> Vertel eens. <laughs> nee, ik, ik bleef er wel in geloven, maar ik weet wel dat ik zelf op dat moment, uh, als ik in die positie had gestaan, ik, had, ik, had echt, uh, ik was er meteen mee gestopt, denk ik. Wat? Ja. ja. Uitzichtloos. Ja dat, zo, dat, ja, dat was het wel. Nou, dat zag je wel, ja. of dat zag je misschien van de buitenkant meer dan hun. Uh, ik heb volgens, uh, volgens mij, stonden ze in 2002 op. Mm -hmm. En uh, een jaar later liepen ze achter de vuilniswagen. Dus uh, het ene jaar sta je voor 60.000 man op te treden. Het volgende jaar, uh, uh, het volgende jaar uh, rij je rondjes op de Grote Markt in Goes achter de vuilniswagen. Ja, dat is dat wel te... klasse. Dan kan je wel heel hard ja. zien, hè, maar dan, dan, horen, dan horen toch wat minder mensen. En hoe lang ja. heeft dat geduurd, die vuilniswagen? Want het wordt nu wel heel groot. Uh, ik denk twee, tweeënhalf jaar ongeveer. Oh. Twee en een half jaar? Oh, dat, dat was goed. serieus. Ja. Ja. Twee en een half jaar. ja. En toen dacht je, de, de muziek brengt weer genoeg op, we kunnen stoppen. Nou, dat wist ik toen al. Ja, wat, wat Eus zei, wat ik net al zei, ik noem het naïviteit... maar ik, ik heb gewoon rosvast vertrouwen. Ik, ik, Arend van der Zee, onze, onze manager van toen, die, die zei altijd... je moet niet wensen, maar willen. En willen betekent dat je ergens je tanden inzet en gewoon niet loslaat. En wensen is iets, leuks, iets leuk vinden. En, uh, en, en wensen is, is, is, is niet, niet iets tastbaars. Dat is, daar droom je over en, en de volgende ochtend ga je weer de dingen doen... Um, die je moet doen, maar de wens blijft ergens in, in, in je hart. En die wordt nooit uh, vertaald naar, naar je handen en naar, uh, naar waar je mee bezig bent. En wij hebben die, die vertaalslag denk ik wel gemaakt, want we zijn er gewoon knijthard voor gegaan. En het is gelukt. En uh, we hadden echt geen vetpot in het begin. Dat is waar. Sterker nog, uh, we hebben nog wel eens de grap gemaakt dat we uh, in een huis woonden <laughs> uh, bij de gratie, zeg ik dat goed? Ja. Bij de gratie van onze vrouwen. ...wat onze drummer in een benarde positie plaatste, want hij was vrijgezel. <lacht> zeg, we gaan graag nog even naar jullie luisteren. Wat, wat ga je voor ons zingen? Uh, de nieuwe single, Freedom. Een mooie toepasselijke single op dit nou. moment. En terwijl jij loopt naar de microfoon, vraag ik even aan Eugenia. Dit boek gaat over 15 jaar. Uh, Raccoon, hoe lang nog, denk je? Zeker nog 15 jaar. Zeker ja. nog 15 Ja, ja, ja. We gaan luisteren naar Freedom van Raccoon. got me thinking Well, I'm merely thinking I don't want a palace, just a roof And you tend to melt while I'm waterproof You got me thinking Oh, I'm merely thinking You wanna drop, make sure you bounce If you need a little, don't take an ounce Whoa. The book we're living in Well, I read her twice, and I don't want the plot to change. Although it's beautiful, and you are lovely, but I'll be damned if I let you take my freedom. Freedom. take my freedom you got me thinking i'm merely thinking you wanna grow you'll have to learn and to piss it out it has to burn so how am i gonna tell you stuff that i don't know myself you need a minute don't take an hour well i'll drink the milk but not when it's sour no. And this book we're living in Well, I read her twice And I don't want the blood to change And although you're beautiful Although you're lovely Well, I'll be damned If I let you take my freedom Freedom book we're living in, well I read her twice and I don't want the plot to change, well although you're beautiful and although you're lovely, well I'll be damned if I let you take my freedom. Freedom, de nieuwe single van Raccoon. Hartelijk dank. We gaan praten over een televisieprogramma dat nog steeds het paradeplaatje paardje van de publieke omroep is. NOS 8 uur journaal. Hennie Stoel. Arafat en Barak toch met elkaar in gesprek in Parijs. NOS 8 uur journaal. Prinses Diana. Het verhaal van haar dood blijkt na gisteren toch nog niet af. NOS 8 uur journaal. Dit was het. Tien uur nieuws en achtergronden in Nieuwsuur op twee. Ik wens u een mooie avond. Ja, dat waren een paar presentatoren. Babs Assink, jij hebt twaalf presentatoren van het 8 uur journaal geïnterviewd... voor het boek Iconen van het NOS 8 uur journaal. Zelf heb je ook bij de NOS gewerkt. Kende je alle mensen die je, die je hebt geïnterviewd? Nee, niet allemaal. Ja, wel van de buis natuurlijk. Net als wij hier allemaal. Iedereen is opgegroeid met uh, het NOS journaal, denk ik. Um, ik heb zelf nog samengewerkt uh, met uh, Pia Dijkstra, met Hennie Stoel... met Philip Freerik, Sasje de Boer en met Harmer En de rest ken ik eigenlijk van televisie. ongeveer de helft ja. die, uh, die je kende. Ja. Een van de mensen die je hebt geïnterviewd is Eugenie Herlaar. Bent u trots dat u in het boekje staat? Uh, uh, ja, natuurlijk. Hm. Ja, want hoe lang bent u al weg bij het journaal? Um, in, in 19... Uh... 76 heb ik voor het laatst nieuws gelezen voor het journaal. Dat wil zeggen, alleen nog bij het uh, jubileum. Toen mochten we allemaal nog even opdraven. Oh ja. ja, want kijkt u nog elke avond? Natuurlijk. Ja? Ja. ja u zegt natuurlijk, want Babs gaat dat voor allemaal? Nou, de meeste wel, zeker. Je, de, iemand als Noortje van Oostveen of uh, Joop van Zel, Eef Brouwers... die in dit boek staan, die allemaal zeggen... om acht uur moet je ons niet bellen. Noortje van Oostveen vindt het uit onbeschoft. <laughs> als haar telefoon gaat om acht uur. Dat is nat dan. Maar haar precies, hè? Harmen, zie ze niet. Zijn vrouw, die, die was ook bij het interview, die uh, kwam binnen. Die zei: Ja, Harmen, heb ik 33 jaar met jou meegekeken naar het uur journaal. En nu wil ik er ook nog steeds kijken. En hij zei: Ja, ik weet gewoon precies wat er komt. Zodra ik de opening <lacht> zie en ik zie Israël, dan weet ik gewoon er is geen nieuws. En hij kijkt, hij, hij kijkt wel minder. Ja, ja, hij, kijkt hij is er echt minder. een beetje klaar mee als je, je jouw boek zou lezen. Ja, hij mist hij het is, ook niet? Nee, hij mist het niet. Hij is heel erg Maar ik kan me ook ergens wel iets bij indenken. Als je 33 jaar dat journaal hebt gepresenteerd. Kijk, hij leest natuurlijk de krant, hij gaat elke dag op de fiets... naar de plaatselijke kruidenier voor het NRC Handelsblad. Dus hij volgt alles wel. Ja. Maar hij heeft niet meer de behoefte zoals iemand als Rien Huizing... 84, oud-nieuwslezer, nog wel heeft. Die ziet alles. Maar waarom, ja. ik mis iemand, schiet met te binnen. Fred Emmer. Ja, Fred waarom Emmer, zit Fred Emmer er niet bij? Nou, Fred Emmer's gezondheid laat dat eigenlijk niet toe. Okay. Uh, hij had er absoluut bij gehoord. Dat ben ik helemaal met okay. u eens. Maar, uh, nou, Schreven wij het Schreven Nee, wij dat, dat, nou, daar hebben heel veel mensen gevraagd van waar is Fred Emmer? En hij had er absoluut tussen gemoeten. Ja. Maar dat gaat qua gezondheid niet. Harmensies heeft er dus geen zin meer in. Anderen zijn nog ook wel kritisch op het journaal. Nu kon jij alles opschrijven, want het is een opdracht van het journaal gemaakt, hè? Nou, het NOS-journaal had al langer het idee om eens een keer iets te doen met de ankers van het 8 uur-journaal. Dat is eigenlijk toch het vlaggenschip van NOS-nieuws. Uh, en de uitgever, de uitgever Conserve, had die liep ook gek genoeg al zijn tijd uh, met dit uh, idee rond. Want die heeft al meerdere boeken gemaakt met NOS-verslaggevers. Dus dat kwam eigenlijk samen. En ik werk er sinds 2007 niet meer. Uh, toen is mijn naam opgedoken en uh, ben ik gevraagd om het te maken. Dus, uh, nou ja... Zo is het eigenlijk geboren, het idee. Maar Mijn vraag was: mocht je alles opschrijven? Oh ja, ja nee, ik mocht alles opschrijven. Dat is waar. Dan zijn die Stoel zegt ook weer. van: ja, veel te veel aandacht voor criminaliteit tegenwoordig. Hou eens op. Ja, nee, ik heb echt, uh, dat geldt uh, misschien ook voor uh, het boek over Raccoon. Ik heb alles opgeschreven en dat er uh, uh, mensen zijn ook kritisch geweest. En ik vind dat dat ook hoort. Ik bedoel, je werkt ergens. Als jij 25 jaar ergens werkt, dan heb je ook wel kritische dingen te melden. Ja. Dat is gewoon zo. Anders gelooft niemand. Iedereen. Het. Ja. ja, mevrouw Herla, zullen we eens luisteren hoe u klonk in die tijd? Ja, ik ben benieuwd. Heel, heel uh, langzaam en deftig. <tieding> Eugenie Herlaar. Dit is Muiden, de plaats waar gistermiddag de trotielfabriek van de springstoffenfabriek ontplofte. We staan hier voor de ingang van het fabrieksterrein dat voor nader onderzoek is afgezet. Best Netjes, snel, ja, en snel. Weer. Ja, ja, nee, ja, maar dit was later, hè? Dat was in? Uh, in het hele begin, oh, ik weet niet meer welk jaar het was. Geen idee. Geen idee, maar voor 76 in ieder geval. Uh, dat denk ik wel. ja. ja maar dat ja. sprak u best snel. Al. Ja, maar uh, ja. Heel vind... netjes ook. Heel netjes. Nee, maar er is niks mis mee. Er is er niks mis met. Mooi toch. Ja, dat is prima. <laughs> Kunt u het nog? Ja, wel. natuurlijk kan ik dat nog. Doe maar het, doe het als je in mijn gewone doen niet meer, hoor. En ik, ik uh, heb in verschillende delen van het land gewoond. En dan neem je toch altijd iets van het plaatselijke... Uh, Tonvrouw, ja. ja? Ik hoor over. helemaal niks. U spreekt keurig ABN. Ja, oh, dankjewel. Ja, <laughs> Zou je een stukje voor willen lezen? Ik heb, ja, ik heb net een bericht gekregen. En dat is actueel, denk ik automobilisten die maandagochtend hun voertuigen... in Amsterdam-Zuid hebben geparkeerd, schrokken zich rot... kijk, dat is nou net een woord dat wij ja, niet gebruiken. Dat zou u ook nooit <laughs> schrokken doen. Schrokken zich nee. rot toen ze de parkeerrekening onder ogen kregen. Een paar uur parkeren leverde een man uit Heemskerk... een rekening van 358.431 euro en 57 cent op, twitterde hij. Ook diverse andere twitteraars deden hun beklag. De rekening nam 19 A4'tjes in beslag. Ongeveer 250 mensen hebben met soortgelijke problemen te maken gehad... schrijft het AD vandaag. Parkeerrekeningen zijn in het stadsdeel opgelopen tot 600.000 euro. Gigantisch goed. Wow. Wat een ja. klasse. <laughs> Heel de tekst ook nog, ja. met al die getalletjes ja, ja, ja. en zo. Waarom bent u wordt gestopt? gestopt? Ja. Ik uh, ging trouwen. En in die tijd moest je terug achter het aanrecht... Ja, de meeste vrouwen, als ze gingen trouwen, werd, je, werd aangenomen dat je weer uh, niet meer ging werken. Dat was toen helemaal not done, oh, zeggen ze dacht nu. Dacht. En, uh, en, ja. wil, en, wilde, en vond u dat ook? Of had u nee, u toch e vreselijk. Wilde en het journaal kon me ook toen nog niet zo echt missen. En dus toen ben ik als freelancer nog anderhalf jaar doorgegaan, tot 69... En, uh, ja, en toen was het echt over, want toen, toen verwachtte ik mijn tweede kind. En toen werd het toch wat moeilijker, omdat ik ook niet meer in de buurt woonde. Maar en... u vond het vreselijk? Ja. U ja. bent bij uw dokter geweest? Ja, ja, ja. Oh, ik kreeg valium. Ik liep de man plat. En toen zei hij op een gegeven moment, uh, je krijgt geen valium meer. <lacht> ik denk, ja, ik ben huilend naar huis gelopen. Ik dacht, ik neem een andere huisarts. <lacht> maar goed, toen als je dan thuis komt, dan denk je, ja, hij heeft misschien toch wel gelijk. Waarom was het zo erg? Ja... Ik van 1963 af, ik begon bij de wereldomroep, ben je daarmee bezig? Het is een heel andere ja, wereld, zeker in die tijd. He, de, de, het journaal, we hadden twee netten later, en allebei om acht uur. Dus Nederland kon niet om ons heen. En het bijzondere van toen was, ik was redacteur, verslaggever, nieuwslezer. Eén keer per week nieuwslezen, en zo nu en dan het weekend. En de rest, elke dag op pad. Met een en, vliegtuig? Met, met ja, u had een eigen vliegtuig in die tijd. Oh ja. Het journaal had een vliegtuig en een, een piloot in dienst. Daar zouden we tegenwoordig Chesna. schande van spreken. Nee, maar het kon niet anders. Alles ging op film en dat moest ontwikkeld worden. Dus we gingen met de auto bijvoorbeeld naar Brabant of Groningen... en daar deed je heel lang over. De auto's waren ook nog niet zo snel en de, de wegen ook niet. En het vliegtuig bracht die film dan terug naar huis. En dan, dan als ik in Brabant was, dan stond Charles van der Heijden, onze piloot... die stond met de Chesna op... Hoeve. en daar bracht de chauffeur ons dan naartoe, en, of mij naartoe... en dan met het uh, filmblik in mijn handen. En dan stapte ik in, dan vlogen we naar Hilversum hier... en dan stond daar weer een, een auto klaar... die reed naar het de, de cinecentrum voor het ontwikkelen van de film. Ja. En dan mocht je blij zijn als het allemaal om acht uur klaar was. Ja. Want dan moest oh ja. En u genoot daar zo van dat het echt heel erg was toen het ophield? Ja, de, de verslaggeving, het, het nieuws, het, het, het, het deel uitmaken van... En daarom kan ik me voorstellen dat Rien en, en, en de anderen uit die tijd dat erg vonden. En Harme was meer nieuwslezer. En minder verslaggever, bedoel ik? Ja. Je. ja dus je ging niet die, te pas. die functie werd toen gesplitst. Ja. U was de eerste vrouwelijke presentator, hè? Ja. ja. Was, was dat nog bijzonder? Uh, ja, voor Wat? het. Voor... Dat was heel bijzonder, <laughs> voor pagina nieuws. Het toetje van het journaal werd Eugenie Heerlaar genoemd. Oh, ja, als je ziet hoe er toen over, uh, over geschreven werd... het was een absoluut unicum in Nederland dat er een, een vrouwelijke nieuwslezer oh ja. kwam. Want in Engeland was het misgegaan, hè? Ja. ja. ja. ja. ja daar had, kijk, Engelsen zijn anders dan wij. En daar hadden ze verwacht, er was een vrouw... en die moest een bericht lezen dat er zoveel kinderen waren overleden... bij een ongeluk. En men had verwacht dat ze dat heel emotioneel zou hebben gebracht. Dat deed nou, ze dat niet. Dat deed ze niet, heel zakelijk. En dat. Uh... Dat werd gezien als ongepast. Ja, dus ze hadden van haar verwacht. En toen ik hier werd aangenomen bij het journaal, was de voorwaarde dat het publiek het zou pikken. Want eerst mocht u alleen, uw stem, was alleen uw stem te horen Ja, en maar later... dat was omdat ik toen nog bij de wereldomroep. Ah, maar right, hoe he? moest het publiek dan laten blijken of ze dat zou pikken of niet? Nou ja, uh, brieven schrijven oh, ja. of zo: van wat doen jullie nu? En die kwamen <laughs> dat mens kwamen in... niet mensen om de buis. En die kwamen niet, die brieven? <laughs> nee, in nee. tegendeel. Alleen maar. Uh... Alleen maar lovende woorden, ja. dus gelukkig voor mij. Want Babs, er komen wel veel brieven hè, over de presentatoren. Lees we in jouw boek. Ja, er komen heel veel brieven. Ja. En sommige mensen denken zelfs dat ze getrouwd zijn met de journaalpresentator. Ja, er zijn de, bijvoorbeeld de Pia Dijkstra. Dat wist ik echt niet. Ik heb met Pia natuurlijk gewerkt. En het raar is als je zelf bij het journaal werkt en je bent verslaggever. Ik stond altijd aan de andere kant. Dus eigenlijk live voor de camera. Dus je spreekt met elkaar eigenlijk via de uitzending. En de NOS is natuurlijk zo'n machinerie, dus je komt amper aan een persoonlijk gesprek toe. Maar Pia Dijkstra had een hele ernstige stalker. Er was een man die zei dat Pia een kind van hem had. En die man belde heel Nederland door, alle nou, instanties schrikken. van... ik uh, mag mijn kind dat niet zien. En, uh, dus dat, ging, dat voerde echt heel ver. Hetzelfde geldt voor Noortje van Oostveen, die had er ook een. Uh, Noortje kreeg ontzettend veel brieven. Uh, de, daar begint het, uh, haar verhaal ook mee, van heel veel mensen waren verliefd op mij... Heel veel psychiatrische patiënten, ja. mensen die eenzaam zijn, die denken dat... en dat is zo frappant, die eigenlijk denken dat iemand als Eugenie Herlaar... of Noortje van Oosten of Pia het nieuws echt aan hen thuis vertelt. Persoonlijk, dat, persoonlijk dat, dat Eugenie ding. daar gaat zitten voor die persoon. Ja, dus Noortje had iemand, uh, ja. een man, die uh, zei dat hij uh, dat getrouwd was met Noortje van Oostveen... en toen overleed zijn moeder, had hij een krans gelegd met uh, zijn naam... en die van Noortje, Tjoh. de oh van Oostveen. Maar dat is niet meer grappig. Nee, dat was natuurlijk helemaal niet grappig. En dat was eigenlijk, eigenlijk een hele ernstige vorm van stalking. Uh, maar ja, zij zegt ook heel, nu heel nuchter van... ja, goed, dat hoorde erbij. Uh, ik heb er ook nooit een nacht minder om geslapen. Maar het geeft wel aan hoe ver dat, dat eigenlijk reikt. Ja. En ik denk dat heel veel enkers en dat heb ik wel gezien in die gesprekken... er uh, komt eigenlijk onbedoeld, je leeft toch in een glazen huis... in het geval van Eugenie ook al... Ja, mijn tante, mijn tante, een hele oude tante van mij, die ging altijd vrij vroeg naar bed. Maar dan hing ze voor de televisie hing ze een kleedje, want ze wilde niet dat ze konden zien. Dat ze zich gaat konden. In de kamer naar de kassel. Oh, en Rien Huizing, Rien Huizing is 84. Die, die, die, die kreeg uiteindelijk een brief van een mevrouw uit het verzorgingstehuis. van Beste meneer Huizing, ik wil u laten weten dat ik verhuisd ben van kamer 82 naar kamer 83. Want Anders kunt u mij straks niet meer vinden. Zoveel impact heeft het. Ja, dat zegt niet ook, ook het IQ van de gewilde Nederlander misschien. Ja, misschien ook wel, maar, maar aan in de andere die kant tijd. denk ik hoor. Ja, ja oké, okay, dat is anders. Ja, en ja. ik denk ook dat als jij, uh, uh, uh, in dit geval, zo'n mevrouw is misschien toch wat eenzaam en die ziet elke avond uh, ja. die vriend in de huiskamer uh, terug. Ik denk dat dat wel zo werkt. Ja. We we vrouw, we, mevrouw Herruijs, ze staan tegenwoordig te presenteren, ja. te presenteren. Vindt u het wat? Nee. <laughs> ik denk, ga alsjeblieft zitten. Nou, laat ik eerlijk zijn. Toen het begon met dat lopen... toen dacht ik, mijn hemel, wat hebben ze nu bedacht? En, uh, maar ja, ik kijk toch het nieuws voor de onderwerpen. En dan let je daar toch minder op, merk ik nu, dat ze lopen. Hm. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, als ik er echt een keer naar kijk, van goed, nou loopt die weer daarheen... Dan, dan stoort dat. Wat? Oh ja, wat vind jij? Nou, ik, ik vind eigenlijk dat er... Uh, ik vind het wel goed, dat zie je ook gebeuren in de geschiedenis van het journaal. Dat merk je ook aan de verhalen en iedereen met wie je praat. Uh, elke enker in dit boek heeft gewoon in een nieuw decor gezeten. En dat levert ineens een boel storm op. Oh, die vindt het niks. En die vindt het fantastisch. En oh, zie ze lopen. En oh, help als als je de boer maar niet over de hakken struikelt. En dat gaat ook weer liggen, die kritiek. Het hoort, ja bij, het hoort bij verandering. Het ja. hoort denk ik bij verandering. En uh, het journaal zoekt daar ook een nieuwe manier in. En Rob Trip vindt het fantastisch die dat nu doet. Die, die vindt het heerlijk om, om in dit decor te presenteren. En anderen zeggen, en die stoel zegt... Moh, je ziet zoveel in dat decor. Laat, dat, laat die beter maar aan mij voorbij gaan. Ja. Dus ja, heel persoonlijk, denk ik. En nooit bellen tijdens het journaal met presentatoren. Of met nee. hun familie, want die moeten ook allemaal niet. kijken. Liever, Liever, niet. Liever niet. Alleen in hele dringende gevallen. Ja, aan. en dan ja. ben ik heel kort. Of ik vraag of ik straks terug mag. <lacht> ja. Iconen van het 8 uur journaal van Babs Assink. Wij komen bijna aan het nieuws van drie uur. Het radio-nieuws in dit geval. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Eugenie Herlaar, Babs Assink, Bart van der Weide en Eugène de Kok... Hartelijk dank. En uh, zometeen uh, na het nieuws van drie uur... Uh, kunt u gaan luisteren naar Wim Berkelaar. Wim, jij ja, gaat het hebben over uh, politie? Wapens van de politie. En tasers? Tasers, dat zijn... ja. ja dat, ik moet eerlijk zeggen, dat woord ken ik ook nog niet. Maar, uh... maar het is één spul. Ik heb het opgezocht op internet. Zeker. Het ziet er gevaarlijk uit. Ja, het is ook gevaarlijk volgens mij. Ja. Ja. Verder gaat Fleur uh, Jurgens een appeltje schillen... met de directeur van het Stedelijk Museum. Dat zometeen na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? Dit is Radio 1.